Vandaag werd de bacterie bij een patiënt op de IC gevonden. Het Sint-Jans-Gasthuis bekijkt of personeel en patiënten die contact hebben gehad met een besmette patiënt de bacterie ook bij zich dragen. Ook heeft het ziekenhuis extra hygiëne maatregelen genomen. Door de opname stop zijn zware operaties uitgesteld. Zo nodig gaan patiënten naar een ander ziekenhuis. De MRSA-bacterie kan gevaarlijk zijn voor mensen met minder weerstand.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 wij hier weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes en u heeft het al gehoord hè we beginnen met de Eagles Dit is de live uitvoering van Hell is Over. Maar ik heb begrepen dat de studio uitvoering op nummer 4 staat in de top 2000. Vorig jaar nog nummer 3. Nu dus één plaatsje gezakt en de grote winnaar is weer de formatie Queen. Maar dat hoef ik u eigenlijk niet meer te vertellen. Dat weet u allang als u de krant heeft gelezen, als u het, de, de, de programma bladen heeft gelezen. Dan weet u eigenlijk al wie er nummer 1 staat in de top 2000 van het komende jaar. Deze dame komt er helemaal niet in voor. Na die Broken Wings van de cd. On My Own. Nothing you can say can make a change his way No matter how you push or fight to the dark and light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 Let's go. Just... Again, you'll be right and understand Back for good, de studio-versie van deze heren van Fake uh, Dead. Ze hebben een tijd terug ze ook eens een keer een uh, live optreden gedaan in uh, Engeland. En toen dachten ze bij zichzelf: van, waarom gaan we niet eens een keer een, een, een compilatie doen van beetliedjes? Allemaal geschreven door Lennon en McCartney. Live at the Wembley Elf Arena. En zo lang intro is natuurlijk ook leuk om te horen hoe dat al die wilde meisjes om jullie heen hè. een aantal bekende beatle hits zet ze allemaal achter elkaar laat het vijf bekende heren zingen en een hit is weer geboren hè? zover als ik begrepen heb kwamen ze één voor één op vandaar dat het intro ongeveer 1 minuut 40 duurde en ze gingen ook weer één voor één van het podium af Allemaal terug te horen op de cd Back for Good van Take That. Dit is Neil Diamond van de cd Tennessee Moon. Eigenlijk een country cd, hoor. Tired by love to you, but I was tired too strong. Still I'm afraid of knowing what leaving means. I know I live for you. And all I tried to do You were the keeper of my dreams Open wide these prison doors Take these chains from round my heart Make believe that I'm no more Pain on mine when I depart Need to find another place Just tossed away If you really care for me You'll open wide these prison doors And set me free You were always caring Always warm and kind But that was long ago When love was blind And I don't want to hurt you The way that I have been hurt But if I stay I lose my mind Open wide these prison doors Take these chains from round Believe that I'm no more. Neil Diamond van een CD die hij uitbracht in, uh, in 2000 en nee, 1996 staat er op het toestje. Uitgebracht in 1996 Tennessee Moon, zoals ik daar net al zei, en uh, dus een van de eerste CDs waarop uh, Neil Diamond echt bezig is met de country music. Een man die ook veel bezig is met de country music is Dick van Altena, maar hij brengt ook Nederlandstalige liedjes. En zelfs liedjes in het dialect op deze cd. Ze reden op een zendap of een kreidlood, die waarop gevoerd was misschien. Vulste hart in de ogen van hun voorders. Zoals voeders daar kunnen zien. Ze waren veel de storms of de Beatles. Maar waar je ook veel was in je hart. In de ogen van je voren Was die herrie altijd te hard. Maar de kinderen zien nou voders, met kinderen met eigen muziek. En ze weten nou, jonge loto, dus hebben geliek. Waren voor de vrede en de liefde, zoals was iedereen in elke tijd. Met bommen vol rook of meer bloemen, met altijd die voren die het anders ziet. Maar lange hoor is verdwenen, de zanddolen zien goed verstopt ze dragen nou schoenen met veters en hebben een knoos op de kop want de kinderen zien nou vorders mijn kinderen met eigen muziek en ze weten nou Joren Loto Voders hebben gelijk. Wil ze het eigen in de goten hebben stonden ze eigens bij de veerde kloor Om hun kinderen met die eigenste vinger Te wiesen op het gevoel de Rijksweg en de grote wereld Maar goed dat antwoord niet kunt Tot de deur Zoals ge daar eigens Hecht gegeven Op uw eigen Vorders gezeur Ja de kinderen zien Nou echt vorders Mijn kind. Eigen muziek, en die weten pas straks jore lode, voders hebben geliek. Ja, de kinderen zien nou echt voders, met kinderen met eigen muziek, en die weten. Die pas straks, Jore loter. voders hebben geliek. Ja, die weten pas straks, Jore loter. voders hebben geliek. Vaders hebben gelijk, oftewel vaders hebben altijd gelijk En dat zegt hij jaren geleden En uh, dat uh, zeggen de, de kinderen van tegenwoordig ook weer hoor. Die zeggen altijd van, tenminste niet die van tegenwoordig Maar over een paar jaar zeggen ze van Ja, mijn vader had eigenlijk toch wel gelijk Hij heeft ook een heel lief liedje geschreven Vreek is er groot Vreek is a zes Vreek het met werk de Mensen mis, zusje is klein en drinkt u een fles tot ze als freekig groot is en zes. Freek het me schoon, want toch on de grote heen, on moeders hand, maar freek hoeft erin. Toch eet die alleen, ja freek durft dat best. En feg is er groot feg is er zes. Als vrede 50 duurt dit hele kleine lieveliedje van uh, van deze Dick van Altena, Vreki. Ik wil u nog een heel klein stukje laten horen van Vaders hebben geliek. En daarna zal ik u vertellen waarom. Ze op een open een Let u eens op de stem van Dick. Vulste hart in de ogen van hun vorders. Zoals vorders daar kunnen zien. Ik vind dat hij een heel mooie mooie stemberij heeft van zijn stem. Hij kan er heel mooi mee spelen. Soms dan is het een beetje scherp en op het andere moment dan is het weer lekker diep en zacht. In de ogen. Was die Harry Altijd te hard En ik ken nog zo'n man die dat eh, ook heel goed kan Dat is geen Nederlander, maar dat is een Amerikaan Let u eens op de stem van Randy Travis I was standing by my window On a cold and cloudy I saw the earth come rolling for to carry my mother away. Will the circle be unbroken by take her. won't you please drive slow? For oh, that lady you are hauling, Lord, I hate to see Op past en present. Allemaal uitgebracht door Clannet. Uh, door en deze keer deed ze het samen met uh, Bono in a Lifetime. Sommigen vonden dat hele vreemde muziek van Clannet. Maar ja, dat werd ook gezegd van Andreas Vollenweider. En ook van Michael Oldfield... Vreemde muziek werd er gezegd, deze Mike Oldfield. Maar nogmaals, dat zei ze van uh, Andreas Vollenweider ook. Ik zei dan net die naam. Maar toen dacht ik bij mezelf van, dan moet ik daar natuurlijk ook een stukje van draaien. Hè? De man op de harp. Adrian Menstruo. wel je gezegd van uh, André Vollenweider of uh, van die Mike Oldfield je haat ze of je bent er helemaal kapot van en daar zit helemaal niets tussenin ben ik niet helemaal eens met die mensen hoor, want je kunt soms ook prachtige muziek van, uh, van deze artiesten horen, nou ja, tegenwoordig niet zo meer hoor dan vraag je je soms wel eens af waar zouden ze nu mee bezig zijn, ik geloof niet dat ze de muziek zomaar 1, 2, 3 van wel hebben kunnen zeggen dit herken je pas op de 26e seconde. Als u dit hoort en u bent fan van Phil Collins, dan zegt hij van. Ja, natuurlijk, Another Day in Paradise. Niet door Phil Collins zelf, maar op de CD Fate and Harmony. Gregoriaanse muziek. En deze shampoo classics. She Com